8 uur. Freddy van Tijn met het nos journaal De antipiraterijmissie van de NAVO in de wateren rond Somalië staat vanaf vandaag een half jaar onder Nederlands commando. De afgelopen zes maanden stond de Operatie Ocean Shield onder Turkse leiding. Het commando werd in de haven van Jeddah in Saudi-Arabië overgedragen aan commandeur Ben Beckering van het Fregat de Evertse. De NAVO-vloot patrouilleert in de golf van Aden en rond de hoorn van Afrika. Nederland doet daar sinds 2008 aan mee. Het VU Medisch Centrum en productiebedrijf iWorks... worden verdacht van het schenden van het medisch geheim. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het ziekenhuis stond toe dat iWorks opname maakte van patiënten... voor het programma 24 uur tussen leven en dood. iWorks wordt ook verdacht van het heimelijk maken van opnames. Het VU MC kreeg veel kritiek op het programma... dat na één uitzending werd geschrapt. Het OM benadrukt dat het VU MC en iWorks als bedrijf verdacht zijn... en dat dat niet automatisch betekent dat leidinggevenden worden verdacht. Verdediger Joris Matthijssen mist zaterdag de eerste EK-wedstrijd... van het Nederlands elftal tegen Denemarken. De voetballer heeft een hamstringblessure... en herstelt langzamer dan verwacht. Bondscoach Bert van Marwijk hoopt dat de speler op tijd fit is... voor het tweede groepsduel op 13 juni tegen de Duitsers. Van Marwijk sluit ook niet helemaal uit... dat hij een vervanger voor Matthijssen moet oproepen. Welke verdediger Matthijssen zaterdag vervangt... wilde de bondscoach nog niet zeggen. Hij zal waarschijnlijk kiezen tussen Ron Vlaar en Wilfred Bauma. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Nadal zich geplaatst voor de halve finales. De Spanjaard won in drie sets van zijn landgenoot Nicolas Almagro. Voor Nadal was het zijn vijftigste overwinning op Roland Garros tegen één verliespartij. Hij ontmoet in de halve finale de winnaar van de partij tussen de Brit Andy Murray en de Spanjaard David Ferrer. Het weer. Vanavond en vannacht buien en een graad of twaalf. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal twintig graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Er is nog steeds veel vertraging op de wegen rond os. De A50 tussen Eindhoven en Arnhem is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Ravenstein en Knop en Paalgraven. Vanmiddag reed daar een vrachtwagen tegen een viaduct. Er staan files op de A50 vanuit Eindhoven voor Paalgraven 4 kilometer. De andere kant op 3 kilometer.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 Ze heeft zojuist de, de dode walvis gezien die gekleefd aan de boeg van een schip de haven van Rotterdam binnenkwam vandaag. Ik heb het over biotechnicus Sjaukje Hiemstra. Zij snijdt die dieren open, staat dan met de kaplaarzen midden in de darmen om dat allemaal te onderzoeken. Eh, we proberen zometeen contact met haar te zoeken. Ze zit op een boot in de buurt van die walvis en gaat ons zo onder meer vertellen hoe dat nou bijvoorbeeld ruikt. Maar mijn eerste gast van vandaag zit in Frankrijk. Die zit op de top van een berg. De Alpe 6 om precies te zijn bij de goede doelenactie Alpe d'Uzès. Goedenavond, Peter Kapitein. Goedenavond, Ellis. Wat een herrie. Ja, op... er gebeurt hier nogal wat in Frankrijk. <laughs> er zijn heel iets. veel mensen. wat Ja, er zijn ook heel veel vrachtwagens die op dit moment heen en weer rijden... om alles in gereedheid te brengen voor morgen. Ja, waar, waar zit u precies? Ik zit op de top van de Alpe d'Uzès. Het is wel aardig dat je ook over de top van de Alp Du 6 spreekt, ja. want wij maken vaak ook die uh, verspreking. <laughs> maar dat is de top van de alpdu West. Ja, en, en, en waar zit u dan precies? Omschrijft u het eens? Want ik hoor nou zo'n bakherrie dat ik echt wel wil weten wat er gebeurt. Nou, ik zit op het, uh, op het finishplein. En uh, de reden waarom het zo'n lawaai is, is dat we de eerste dag erop zitten. Die is van 10 uur vanochtend tot 6 uur vanavond geweest. Dus nu zijn alle renners uh, die zijn klaar, de, tenminste de renners van de woensdag. En nu wordt alles in gereedheid gebracht voor, uh, voor de dag van donderdag. Die gaat morgenochtend om half vijf beginnen. En dan fietsen we door tot uh, zo'n 8 uur. En we rennen ook door het fietsen en hardlopen morgen. Ja, het lijkt een beetje voor vuilniswagen wat ik hoor. Uh, nou ja, het is een vrachtwagen die waarschijnlijk achteruit rijdt... en daardoor wat piepgeluiden veroorzaakt. Ah, precies. Nou, ik ga eerst even uitleggen wie u bent. En dan hoop ik dat zometeen die vrachtwagens even ergens anders naartoe gaan. Want dan kunnen we u wat beter verstaan. <laughs> u bent uh, mede-oprichter en, en ambassadeur van de stichting Alpe du Zes. En dat is dus, nou, iedereen heeft het vandaag ook op Radio 1 heel veel kunnen horen. Hè? Die tocht waarbij duizenden mensen zes keer de berg opfietsen... en dat allemaal om geld in te zamelen voor uh, kankerbestrijding. U heeft zelf ook kanker, lymfeklierkanker, de ziekte van Non Hodgkin. Um, ja. Fietst u eigenlijk uh, dit jaar zelf ook die berg op? Ja, ik fiets morgen uh, vijf keer. En de zesde keer ga ik hardlopend naar boven. Morgen om uh, half zes komen er uh, tientallen, misschien wel meer dan honderd hardlopers bij elkaar. Morgenavond om half zes. En dat doen wij de saamhorigheidslopen. En dan lopen we aan uh, massa en in groep naar boven. Dus de snelste die wachten netjes op de langzamere lopers. En gezamenlijk lopen we zo in twee uur en een kwartier. Uh, naar, de, naar de finish. K kunt u trouwens even tussendoor, hoor, die, die vrachtwagens... denkt u dat die daar nog lang bezig zijn? Want het is bijna niet te verstaan. Mm, ja, dat kan wel even duren, ja. Dat kan wel even duren. Nou, we gaan gewoon even kijken of dit kan. Anders kunnen we ook nog contact zoeken met Rotterdam uh, in de tussentijd. En dan kijken of later die uh, vrachtwagens uh, vertrokken zijn. Uh, u zegt, ik ga dan vijf keer fietsen en dan ook nog een keer hardlopen. Hoe verzint u het? Ja, ik heb het een paar keer eerder gedaan door zes keer te fietsen. Uh, ja, en ik ben van oorsprong triatleet En dan denk je, als ik heb het al een paar keer, zes keer gefietst, dan ga ik het ook eens een keer wat anders doen in een andere samenstelling. is die vijf keer fietsen en zesde keer hardlopen gekomen. Ja, maar ik zei net ook al: u heeft kanker. Uh, bent u hier nog toe in staat om dit ook echt goed te doen? Jazeker, ik heb dit ook uh, vorig jaar vijf keer gefietst en de zesde keer hardlopend gedaan. Dus dat, dat, dat moet wel lukken. Ik ben beter getraind dan vorig jaar. Dus ik heb er eigenlijk best wel veel vertrouwen in... en ook heel veel zin in om het te gaan doen morgen. Ja, en het feit dat u kanker heeft, weerhoudt u er niet van om dit te doen? Of u kunt het gewoon doen, want zo goed is uw conditie wel? Ja, en ik, de, de, de, ik zeg altijd, de kanker is bij mij onder controle. Dus ik, ben, ik heb behoorlijk wat chemocuren gehad in de afgelopen jaren, ook als twee stamceltransplantaties. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de kanker goed onder controle is. En uh, ja, dat, ik, dat ik eigenlijk gewoon een uitstekende conditie heb, weer een het lichaam. Alleen de tumor die zit er nog wel en die, uh, die zal ook niet weggaan. Het is een ongenezelijke vorm waar je goed mee kunt leven. En, uh, en dat doe ik dan ook. Ja, laten we heel even uh, luisteren naar een, een, een sfeerimpressie. En dan gaan we even uh, naar vandaag luisteren. De editie van 2012. Het is keihard poeteren door de regen... voor de eerste 3000 Nederlanders die vandaag de Ault du 6 fietsen. Ja, er is al een hele groep voor de eerste keer bovengekomen. Uh, want er is ook al vroeg gestart start vanochtend om 10 uur. Ze zijn niet zo snel als dit, dit is inderdaad overweldigend... Ik had natuurlijk wel enige notie uit de uitzendingen van de afgelopen jaren... dat het iets fantastisch zou zijn. Maar als je er hier in terechtkomt, dan, eh, dan is dat een bijna bovenaardse ervaring. Want het blijkt dat mensen, en ook in grote aantallen bijeen... heel anders samen kunnen zijn dan ze meestal zijn. Hoe komt dat nou, meneer Van Acht? Ook morgen fietsen nog zo'n 5000 Nederlanders die steile berg omhoog. Er doen dan ook veel kinderen mee. Ja, dat was de sfeer van vandaag. 2012 dus. Alp du Zes, Peter Kapitein, een van de, van de oprichters. Kunt u mij toch eens uitleggen? Hè? Want u zei het net dat het is natuurlijk een heksenketel hier. En van acht zei het ook. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe het is. Maar het is fantastisch als je hier dan tussen staat. Maar legt u het mij en de luisteraars uit. Waarom grijpt die Alp du Zes je zo? Ja, wij zijn... In 2006 begonnen en eigenlijk al meteen in 2006 hadden we in de gaten dat er iets bijzonders was. En wij dachten gewoon die berg keer op te gaan fietsen. Uh, mooie sportieve prestatie, we halen wat geld op voor KWF. Maar ineens bleek dat 61 van de 66 mensen dat redden. En dat verbaasde ons eigenlijk wel. Um, totdat we er eigenlijk over gingen praten en nadenken. Toen hebben we eigenlijk gezien... Van, trek, heel veel mensen doen dit eigenlijk helemaal niet voor zichzelf... omdat ze fietsen zo leuk vinden. Nee, ze doen dat voor een dierbare die iets met de ziekte kanker heeft. En dat kan iemand zijn die bezig is te strijden tegen kanker... of iemand die genezen is. Maar dat kan ook een stukje verwerking zijn van, uh, van een familielid... of een vriend, vriendin die, die is overleden aan kanker. En ja, die emotie die hebben wij eigenlijk omgezet in kracht... En dat, dat maakt dit evenement zo bijzonder. Dat wij daar echt met elkaar voor anderen bezig zijn. En, en, en dan tot boven onszelf uitstijgen. We zeggen ja. ook wel eens: je kunt eigenlijk alleen op 7 juni dit jaar. op één dag zes keer die West beklimmen. En anders is het niet mogelijk. Nee, maar, maar, maar hoe werkt dat dan bij u? Want u zegt: u praat een beetje over de anderen. Maar u zegt de, de, de emotie. en ook het feit dat iedereen het doet voor, voor zijn dierbaren. En u natuurlijk voor uzelf, want u heeft kanker. Hoe zet je dan die emotie om in kracht? Hoe werkt dat dan? Nou, ik heb eigenlijk doordat ik inmiddels goed uh, met kanker kan leven besloten... dat ik ook gewoon voor anderen fiets hoor. Dus ik, een van de mensen waar ik voor fiets is, is, een, is, een, uh, is een meisje... wat vorig jaar is overleden, 16 jaar oud. Uh, ik fiets eigenlijk altijd ook voor mijn vader, die vorig jaar is overleden. En, en eigenlijk, als je bezig bent om die berg op te fietsen of hard te lopen. dan. dan natuurlijk gaat dat enorm veel pijn doen. Je, je, je wordt moe. Je gaat je eigenlijk ongelooflijk ellendig voelen. Maar wat je voor ogen houdt. is dat je het eigenlijk. Ja, die, die, die tocht die duurt anderhalf uur om naar boven te komen, voor sommige twee uur. Maar dan is het ook over. Je komt boven en je, je benen laat je weer eventjes rusten en de pijn is weg. En je realiseert je eigenlijk dat het leven van een kankerpatiënt een stuk minder rooskleurig is. Die, die kan moeilijk zeggen van na twee uur van nou zo, nu, nu stop ik even met ziek zijn. Um, en als je dat, daar, als je dat in gedachten neemt, als je mensen die daarmee bezig zijn in gedachten neemt of die er niet meer zijn... Ja, dan is je eigen ellende maar heel erg relatief en dan, dan zet je je daaroverheen en dan ben je eigenlijk blij dat je voor zo iemand, voor zo'n dierbare die uh, die beklimmingen mag doen. Ja, maar goed, u hebt zelf dus ook kanker, dus doet u het dan toch ook wel een beetje voor uzelf op zo'n moment. Ik heb het de eerste paar jaren wel voor mezelf gedaan, maar ik heb, ik heb uh, in, in, in 2009, toen ik goed en wel die, die, die behandeling achter de rug de ziekte goed onder controle heb gehad, heb ik eigenlijk besloten van dit is mooi geweest voor mij. Ik heb zoveel goede zorg gehad, zoveel liefde, zulke prachtige uh, verpleegkundigen en artsen die mij geholpen hebben dat het wordt nu tijd om terug te geven wat ik op ontvangen, heel veel liefde terug te geven en ervoor te zorgen dat andere mensen het ook een stuk beter krijgen. Ja, en, en, en hoe belangrijk is dat voor u geweest om zeg maar dat punt te zetten een beetje, achter toen die behandeling was geweest. En u zegt, ja toen, toen was het een beetje onder controle. En toen dacht ik, nu kan ik ook voor anderen gaan rijden. Hoe belangrijk was dat voor u? Dat is een dramatische verandering. Een dramatische, in positieve zin, een dramatische verandering in mijn leven geweest. De diagnose kanker was voor mij natuurlijk een bijzondere belangrijke wending in mijn leven. Maar deze was eigenlijk nog veel mooier... Um, en, en, en waarom? Omdat ik gezien heb dat, dat naarmate ik meer ga geven aan anderen... mijn leven ook steeds rijker werd. Omdat je, dat is het mooie, daarvan, hoe meer je meer geeft aan anderen, ontvang je ook veel meer. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou, het, het, het, het geven van, van, van liefde... Het geven van zorg om andere mensen. Dat je daar echt iets voor betekent. Betekent dat je iets terugkrijgt. De voldoening die je terugkrijgt als je iemand helpt omdat hij ziek is. Of om iemand helpt omdat hij gaat sterven. En, en in die laatste weken, maanden uh, toch nog iets... Belangrijks van zijn leven weet te maken. Wat je dan ontvangt als je die persoon om, om, omhelst en de ogen kijkt... dat is zo bijzonder, zo mooi. Dat is een voldoening die, ja, die eigenlijk in ieder geval niet in materiële zaken is uit te drukken. Nou, nou bent u uh, ambassadeur hè, en medeoprichter ook. In 2005 is dat idee voor die uh, goede doelenactie ontstaan. Uh, ja, op welk moment raakte u erbij betrokken en, en, en, en, en waarom gebeurde dat eigenlijk? Ja, eigenlijk heel snel. Koen van Veenendaal en Benjo achteros die fietsten door het land van, uh, van Nijmegen en, en, en dachten... van verrek, wij, wij moeten eigenlijk een doel voor ogen hebben... om meer samen te kunnen trainen. En toen bedachten ze om zes keer op één dag op S op te fietsen. En Benjo is goed met woordspelletjes, die maakten daar op S van. En toen zeiden ze, ja, dan moeten we ook een goed doel aan knopen. En dan kom je via fietsen en Lens Armstrong... al vrij snel op de strijd tegen kanker. En toen dachten ze, ja, dan hebben we een ambassadeur nodig... die er goed over kan spreken en die ook zelf ervaringsdeskundige is, die kanker heeft. En ik kende Koen op dat moment eigenlijk alleen zakelijk erg goed, dat wel, maar zakelijk. En toen belde hij eigenlijk mij één nou, week later, misschien anderhalve week later op... van zou jij geen ambassadeur willen zijn, want je voldoet aan de twee voorwaarden die we hebben gesteld. En daar heb ik eigenlijk meteen ja op gezegd. Onder ja. de voorwaarden dat ik mee mocht fietsen, dat wel. Ja, ja, waarom heeft u gelijk ja gezegd? Ja, ik vond het zo'n ongelooflijk waanzinnig idee. Dat ik denk, nou, daar moet ik ook maar eens aan meedoen. Dat, uh, in eerste instantie was het ook gewoon een grap, hoor. Ik, denk, ik doe gewoon mee met die grap. Um, en ja, dan, dan, dan raak je daarbij betrokken. En dan fiets je die eerste keer in 2016 die berg op. En dan ga je ineens zien dat het iets bijzonders is. En ja, dan pakt het je aan alle kanten. Het is inmiddels iets wat, ik eigenlijk, wat, wat mijn leven is geworden. Ik kan eigenlijk niets anders dan dit. Ja, maar hoe bedoel je dat, ik kan niets anders dan dit? Bent u hier echt dag in dag uit mee bezig? Ja, ja. Mensen vragen, hoeveel werk kost het je nu? Dan zeg ik, nou, dan moet ik kiezen tussen 0 uur per week of 168 uur per week. Uh, ik ervaar het niet als werk. Het is mijn persoonlijke missie geworden om ervoor te zorgen dat kanker een ziekte wordt... waar je met een goede kwaliteit van, van leven mee kunt leven. Dus eigenlijk van dodelijke ziekte naar een chronische ziekte te brengen. Dat is waar ik 24 uur, ik zeg af en toe wel eens 25 uur per dag mee bezig ben. Ja, dus niet alleen met, met deze tocht. Maken. Ja, want niet alleen met deze tocht natuurlijk. En de voorbereiding en alles wat erbij hoort, maar ook uh, door ambassadeur te zijn over de ziekte eigenlijk, zegt u. Ja, ja, ja, ja. En, en, en natuurlijk niet alleen om Alpe d'Uzesse uh, groot en groter te maken... maar ook om, om buiten de grenzen te treden. We hebben inmiddels events in, in, in België, in Engeland, Noorwegen, Costa Rica en, en Frankrijk... met dezelfde achtergrond en dezelfde intentie. Ja, en, en nou zijn er ook mensen die zeggen... ja, dat is nou juist ook een beetje het negatieve geworden van die Alpe 6. Het is inmiddels zo groot, uh, je komt er bijna al niet meer tussen. Het is eigenlijk een beetje too much geworden... Begrijpt u die kritiek? Nou, ik, ik natuurlijk, ik, ik, ik hoor die kritiek ook wel. Uh, en, en, en we zijn er niet doof voor. Alleen, ja, als je, uh, als je hier bent, en vandaag hebben er meer dan 3000 mensen gefietst... en morgen iets meer dan 5000, ja, dan zie je de emotie die we hier met elkaar delen. En dan, ja, dan zou ik dat niet too much willen noemen. Maar sommige mensen uh, zeggen: het lijkt wel een soort secte. <laughs> Nou, we hebben wel zeker een hele sterke uh, band met elkaar. En, en ja, de, kijk, als je positief tegen het woord secte aankijkt... dan zou ik zeggen, nou ben ik het misschien nog wel mee eens... maar dat heeft een negatieve lading... en dan, dan, dan begrijp ik wel dat, dat het niet positief bedoeld is. Nou, de emotie liefde staat bij ons voorop. De emotie van het samenleven met elkaar staat bij ons voorop. En als dat bij sommigen in de ogen of oren sectarisch overkomt... dan mogen ze dat denken. Dat vind ja. ik prima. Maar is het ook niet vervelend? Ik, ik kan me zo voorstellen als je een ernstige ziekte hebt zoals kanker... ook al is die bij u nu goed onder controle, hè, zou je kunnen zeggen. Heb je er dan wel zin in om daar dag in dag uit of week in week uit... zoals u het dan omschrijft, mee bezig te zijn? Wil je daar dan niet af en toe ook een beetje afstand van nemen? Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat wel willen. Maar ik heb er duidelijk voor gekozen uh, om dat niet te doen. Uh, ik, ik, heb, ja, ik, zeg eens, ik heb drie keer de, de dood recht in de ogen gekeken. Ik ben in slaapgevallen, drie keer met de vraag, ga ik morgen wakker worden. Dat is, dat is gelukt en dat is gebeurd. En toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd: van, ja, nu, nu, is het, nu is het genoeg geweest. Nu ga ik ervoor zorgen dat, dat mensen het leed bespaard blijven. Wat, wat, wat ik heb gehad, maar daar zet ik me wel overheen. Maar wat ik om me heen iedere keer weer zie. En wat niet alleen de patiënten verschuren, laten we alsjeblieft ook de dierbaren van patiënten nooit vergeten. Kijk, Iemand die uiteindelijk overlijdt, laat vaak behoorlijk wat mensen achter in verdriet. Uh, iemand die bezig is te vechten tegen de ziekte kanker, laat ook heel veel mensen achter... die eigenlijk ook een ongelooflijk ander leven gaan leiden. Mijn vrouw leidt al sinds 2005 een totaal ander leven dan ze zelf eigenlijk had gewild. Uh -huh. nou, voor een deel kan ik daar niets aan doen. De ziekte heb ik niet gewild, heb ik ook niet veroorzaakt. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de dierbaren van kankerpatiënten er natuurlijk ook mee kunnen leven op een betere manier. Nou daar heb ik voor besloten om mezelf ervoor in te zetten. En de consequentie daarvan is inderdaad dat mijn leven eigenlijk alleen nog maar over kanker gaat. Ja opgeven is geen optie hè. Dat is het motto van Alpe Zes en ook uw levensmotto geloof ik hè. Ja, dat is eigenlijk begonnen in de triathlon. Dat heb ik al sinds 1984 gedaan. En daar had ik het voor nodig om uh, ja, heel lang door te kunnen gaan... naar het zwemmen en fietsen en dan nog een marathon lopen. Ja, en dan op een gegeven moment word je ziek. En toen heb ik dat motto eigenlijk overgenomen om ja, te overleven. En inmiddels is het het motto van niet alleen de, de patiënten uh, en, en, en haar dierbaren... maar ook van, van sponsors vragen wij om niet op te geven. Van wetenschappers vragen we om niet op te geven, artsen. Uh, we zorgen voor dat we niet opgeven in de strijd. En dat we ervoor zorgen dat, dat deze ziekte over uh, niet al te lange tijd. We hebben, toen, we hebben twee jaar of anderhalf jaar geleden gezegd tien jaar. Dus dat betekent nu acht en een half jaar. Over acht en een half jaar moet deze ziekte goed onder controle zijn. En mensen een goede kwaliteit van leven met kanker. Het liefst zonder kanker. Maar als het niet anders kan, dan met kanker ja. geven. En het feit dat u zeg maar. Uh, uh, uh, een serieuze sporter was, hè, sporter voordat u kanker kreeg. Waarin je het er ook enorm moet afzien en inderdaad uh, moet, moet, uh, uh, nooit mag opgeven. Dat, dat zorgt er nu dus ook wel voor dat u dit misschien ook beter doorstaat. Dat, ja, absoluut. Triathlon, uh, dat kun je alleen doen met een met, met natuurlijk een gezond lichaam en, en een dosis talent, maar ook wel met een karakter wat erbij past. Inderdaad, om gewoon door te gaan ook op momenten dat het ongelooflijk zwart voor je ogen kan zien. En ja, dat heb je natuurlijk ook met de strijd tegen kanker nodig. Iedere dag zijn de teleurstellingen, iedere dag zijn de mensen die je verliest. Uh, daar moet je mee kunnen leven. Je wilt er niet wel leven, maar je moet er wel mee kunnen leven. En dan moet je mee door kunnen gaan. En ja, ik heb geleerd van een van mijn grote voorbeelden, Dick van Beckham. Die, uh, die zei van ja wie ben ik om mijn verdriet belangrijker te vinden dan de wetenschap... dat we uiteindelijk dit probleem op kunnen lossen met elkaar. Nou, laten we dat uh, hopen. Mag ik u heel veel succes wensen morgen met vijf keer die Alp Du Zes op... en dan ook nog een keer hardlopend. Uh, ja, ik heb er heel veel bewondering voor. Peter Kapitein, dank u wel. U bent, bent medeoprichter en ambassadeur van dit uh, Goede Doelen fietsfestijn. En ik zou zeggen ga nog even rondlopen daar met al die sfeer die we ook op de achtergrond zo prachtig hoorden. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Vandaag is in de haven van Rotterdam een containerschip binnengevaren... die een walvis had geschept. Het dode dier zat gekleefd aan de bulb. Dat is een uitsteeksel aan de voorkant van het schip. Nou, toen dachten wij, dan is het aardig om te praten met Sjaukie Hiemstra... biotechnicus van de faculteit diergeneeskunde in, in Utrecht. We hadden haar bedacht voor een, een microfoon nu van onze technische wagen. Maar Sjaukie Hiemstra heeft de hele middag al zitten wachten... om in de buurt van het beest te kunnen komen. Dacht al lang van die boot af te zijn, maar zit daar nog steeds op, toch? Jacques Hiemstra, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Goedenavond. Goedenavond. Waar, waar, waar bent u precies? Ik uh, ben aan boord van het schip wat probeert de walvis uh, uh, aan boord te krijgen. Dus u bent bij de walvis op dit moment? Ik ben bij de walvis, ja. Ik uh, heb het zicht op hem. Nou, omschrijf hem eens. Hij is groot. We hebben hem al opgemeten. Het dier is 18,5 meter. En het is een mannetje. En ja, we zijn bezig om het dier van ruim 40 ton aan boord te krijgen. 40 ton? Ja. Jeetje, is dat een hele grote of hoe moet ik dat inschatten? Ja, dat kunt u wel zo inschatten. We schatten het in als een jong volwassen mannetje. En, en hoe is dat beest in godsnaam via dat schip of met dat schip de haven ingekomen? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Uh, we denken dat het dier al dood was en dat het dus uh, gewoon geschept is door het schip. En dan ja, komt het mee op de boeg. En dan, ja, als de schipper het niet in de gaten heeft en pas in de haven het, uh, het ziet, ja, dan, dan worden wij ingeschakeld. Ja, want u, bent dan, uh, u wordt dan gebeld, hè? Uh, dan gaat u dus uh, onmiddellijk uh, naar de haven. W maar wat gaat u nu op dit moment doen, behalve dat beest aan boord uh, te loodsen? Nou, gelukkig heb ik daar mensen voor die dat beest aan boord halen. Wij staan hier gewoon leuk toe te kijken. Nou, als dat beest straks aan boord ligt, dan gaan we foto's maken, we gaan de hele buitenkant inspecteren. Dan gaan we de blubberlaag eraf halen en dan gaan we onder Welke de blubberlaag Sorry. kijken. Welke laag? De blubberlaag, dus de eerste laag van, uh, hè, want het dier moet warm blijven in de, in de zee. Dus daar heb je een hele dikke blubberlaag voor nodig. En ik schat hem in dat hij zo'n 10 centimeter dik is. En dan gaan we daar naar kijken en dan halen we dat weg. En dan kijken we naar het onderliggende weefsel, of we ook bloedingen zien, of dat er parasieten in zitten. Nou, en dan gaan we alle organen eruit halen en dan uh, nemen we samples mee naar Utrecht en dan gaan we daar uh, verder onderzoek naar doen. Ja, want dat opensnijden, waar doet u dat precies? Uh, we gaan uh, dus eerst de hele blubberlaag verwijderen. En dan uh, gaan we uh, de ribben proberen eraf te halen. En dan gaan we ze dus sneden bij de buik maken. En dan proberen we vanaf daar de organen eruit te krijgen. Maar doet u dat daar ter plaatse in Rotterdam? Of, of neemt u ja, dat... dat doen we ter plaatse. Nee, we kunnen een dier van ruim 40.000 kilo niet in Utrecht krijgen. Nou, <laughs> ja, daar heb je wel een hele grote vrachtwagen voor nodig. Nee, dat gaat dus niet lukken. Maar, maar goed, wat, nee. wat, je, wat je altijd hoort is dat als er uh, van die vissen aanspoelen... dat het ook enorm stinkt. Uh, is dat in, in uw geval nu ook zo, waar u staat? Ja, nou, ik, ik, ja ik vind het niet stinken, maar uh, de mannen hier aan boord die, uh, vinden het uh, uh, wel heel erg stinken. Ik denk dat ik daaraan uh, gewend ben. Ja, maar hoe Omdat ruikt het natuurlijk... dan? Ja, het is een, een vissige geur. Ja. ja het, het, het, is ook, hè, het beest is in staat van ontbinding, dus er komen allemaal rottingsbacteriën vrij. Ja, die ruik je ook. Ja, en, en, en dan heb ik begrepen dat u daar dan inderdaad eigenlijk uh, mee aan de slag gaat... en ongeveer uh, middenin gaat staan in al, al die bulps, zoals u dat noemt. Uh, ja. ja wat, wat, dat is toch ook wel een enorme opgave, of niet? Het is een enorme opgave. En uh, we zullen ook echt gesloopt zijn aan het einde van deze dag. En uh, morgen zullen we enorm veel spierpijn hebben... omdat het natuurlijk uh, iets anders is dan een bruifist waar ik mij normaal mee bezighoud. Ja, want hij is dan zo groot, dat kost dan toch nog meer uh, ja. spierkracht om dat beest zeg maar, ja. te ontleden. Ja, en ook al zijn we hier met een team van tien mensen, dat kost gewoon enorm veel kracht en energie. En uh, omdat het natuurlijk ook zo enorm groot is, is het gewoon heel erg lastig. Ja, en, en nou doet u dit onderzoek, want ja, je zou ook kunnen zeggen, laat dat beest lekker in die zee liggen. En uh, dan ontbindt hij maar, daar hebben wij geen last van. Maar waarom, waarom gaat u als een soort uh, CSI voor walvissen daarmee aan de slag? Nou, dat is natuurlijk je wetenschappelijke interesse. Want het is natuurlijk zonde als je zo'n dier laat liggen en hem laat ontbinden en de meeuwen op laat eten. Um, Nederland heeft een, een verdrag getekend waarin staat dat ze zorg moeten dragen voor kleine welvisachtigen. Nou, dat zijn dus de bruinvissen. En uh, het Natuurhistorisch Museum in Leiden uh, draagt zorg voor de grote welvisachtigen. En als zo'n dier aanspoelt, uh, hetzij uh, met een schip binnenkomt of op het strand, dan willen wij natuurlijk graag daar onderdelen van hebben. Wij als uit Utrecht, maar ook uh, Naturalis wil daar graag uh, onderdelen van hebben. En het is voor ons uh, een, een indicator van wat er misschien zich afspeelt in de zee. Als we hier volledig onderzoek op kunnen doen, dan uh, kunnen we dingen uh, uitsluiten. En dan kunnen we uh, testen gaan doen die ook weer uh, toxische stoffen bepalen. En dan kunnen we ook weer heel veel van leren. Ja, maar wat, wat, wat heeft u dan de afgelopen jaren, want u doet dat onderzoek al een aantal jaar, wat heeft u dan bijvoorbeeld geleerd? Van de bruinvissen die we nu doen uh, mag ik over het lopende onderzoek niet zeggen. Wat we nu in 2012 doen. In 2009 zijn we daarmee begonnen. En uh, wat we tot nu toe kunnen zeggen is dat we bij bruinvissen uh, veel dieren aantreffen die uh, vermagerd zijn. Uh, of dat ze verhongerd zijn. Want je kunt namelijk ook uh, verhongeren zonder te vermageren. Dat is een beetje lastig. Maar, uh, en je hebt ook dieren die zijn doodgegaan aan infectieuze doodsoorzaken. We hebben ook uh, de categorie bijvangst. En we hebben een onbekende doodsoorzaak bij onze bruinvissen. En dat is wat we tot nu toe in die drie jaar tijd hebben aangetroffen wat er echt uitkomt. Ja, en wat is nou de, de, de reden dat dit u zo boeit? Juist die bruinvissen, dat ontleden ervan, het zoeken naar de doodsoorzaak. Waar, waarom boeit dat u zo? Ik, ik vind het persoonlijk ontzettend interessant. En omdat uh, walvissen en ook onze bruinvissen beschermde diersoorten zijn... wil ik daar natuurlijk heel graag mee werken om die dieren beter te kunnen beschermen. Ja, dus u hoopt dat, dat, dan, dat er dan eigenlijk in de toekomst minder dieren aanspoelen? Ook dat, maar ook dat we ze beter kunnen beschermen met, uh, met maatregelen... als bijvoorbeeld in de visserij of dat er minder uh, toxische stoffen in het water komen. Ja, en, en dat kunt u allemaal uitzoeken door deze beesten te ontleden... en te onderzoeken in Utrecht? Dat, dat proberen we, dat proberen we allemaal uit te zoeken. Het is uh, soms heel erg moeilijk. Ja, en, en kijk nog eens even uh, naar, naar buiten, naar, naar dat beest. Hoe, hoe ziet het er nu uit? Nou, hij ligt uh, drijvend uh, naast de boot en uh, ze zijn nu bezig om op de kraan uh, uh, ballast te zetten, zodat het uh, uh, dier aan boord kunnen krijgen. Ja, en en ik zie kan allemaal bedrijvigheid uh, onder mij. Ja, ik kan dat en ook nog gaan mislukken of niet. Nee, het gaat nog niet echt. Nee, het dier is te zwaar uh, om hem op dit moment omhoog te krijgen. En als ik dan de andere kant op kijk... want een gedeelte van het darmpakket is uh, losgekomen... toen ze het dier uh, al aan het optakelen waren. Dus uh, als ik naar de andere kant kijk... dan zitten een aantal van mijn collega's in een heel klein bootje... en die proberen het uh, darmpakket uh, binnen te halen... zodat we daar al mee kunnen starten met onderzoek. Wat, wat vertelt u dat fantastische gedeelte van het darmpakket? Ja, want... Ja. Ja, want het is ongeveer 30 meter darm. En als ik zie wat daar nu ligt, dan denk ik dat er een meter of... 15, 17 ligt. Nou, u heeft een fantastisch beroep, vind ik. Ik ben blij dat ik wat <lacht> anders doe. Mag ik, mag ik heel veel succes wensen? De komende uren... U zit daar nog wel even, denk ik, hè? Ik, uh, ja, inderdaad. Ik hoop dat ik vannacht drie uur thuis ben. Maar, uh, en anders dan uh, moeten we morgen terug... of we moeten hier uh, uh, op de bank uh, blijven slapen. Ik, uh, <lacht> ik weet het niet. Goed. Sjaukie Himstra, <lacht> biotechnicus... van de faculteit Dierengeneeskunde. Ze is dus in die haven van Rotterdam... waar vandaag die walvis is binnengevaren. Hoeveel, hoeveel ton was het nou? 40 ton. Ik ben het even kwijt. 40 ton. Nou goed. Ja, zometeen Willemijn Veenhoven. BNN Today. Waar ga jij het over hebben? Niet over darmpakketten? Nee. nee. <laughs> Vandaag, vanavond even niet. Uh, we hebben het over GroenLinks. Sywert van Linden vertelt waarom het nooit meer iets gaat worden... met Tovik Dibi tenminste. Ach, die dat is wat, ja. Dat is wel een enorme knal, denk ik, voor hem. Ik denk het niet. Oh. <laughs> ik denk dat hij het wel een klein <laughs> beetje zou gaan komen. Maar desalniettemin uh, mooi geprobeerd. Daar hebben we het zo ook over met Sywert van Linden dus. En verder... Je kent de band de Kick? Ja. Simone. Ja. Goed hè, heren hier aan tafel. Oh, yeah. Henry Schut en Luc King. The... Luc's vrouw heet ook Simone. Dat yeah. heb ik gisteren ook al zes keer verteld. Nou, dat allemaal <laughs> en nog veel meer ze komen live spelen. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is, uh, ik wou zeggen, Henry Schut. Nee, Freddy van Tijn. Yeah. Radio 1. Het NOS-journaal. De voet en hand die twee scholen in Vancouver vandaag bij de post kregen... zijn inderdaad van het slachtoffer van de Canadese pornoacteur Luca Magnotta. Vorige week kregen twee politieke partijen in Ottawa... de linkervoet en linkerhand toegestuurd van de Chinese student. Nu ontbreekt alleen nog het hoofd. De antipiraterijmissie van de NAVO in de wateren rond Somalië... staat vanaf vandaag een half jaar onder Nederlands commando.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 En de A50 bij Schaik in Noord-Brabant is in beide richtingen afgesloten... omdat een van de drie middenpijlers onder een viaduct is weggeslagen. Daar is een vrachtwagen tegen aangebotst. De politie Brabant-Noord zegt dat er geen acuut instortingsgevaar is... maar neemt geen enkel risico. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. De jongens van de kick van Simone. Die veroveren Nederland met hun biteleske Rotterdamse feelgood riddeltjes. Ik ben er ontzettend blij mee. Straks komen ze langs rond kwart voor tien. En ze spelen trouwens ook het nieuwe volkslied dat ze gisteren voor ons maakten. Dat is een mooi nummer. En dan uh, iets anders. 6,5 miljoen wachtwoorden van netwerksite LinkedIn die liggen op straat. Hoe gevaarlijk dat is hoor je zometeen van Danny Mekic. En onze Joris Kreugel die ging vandaag langs Kakiel, die steeds meer volgers heeft op Facebook en Twitter. En dan vragen jullie af, Kakiel, wie ja, is Kakiel? Dat is hij. Maar hij maakt geweldige dingen op uh, Facebook, onder andere. En hij schrijft op Twitter. En ik volg hem. Zet even je webcam aan, dan zie je straks de kick, Maar dan zie je nu alvast Henry Schut en Luc Ickings. Yes, zometeen uh, Today's Topics. Met nieuws over een vertrekkend Kamerlid. Dat is echt verschrikkelijk, Willemijn. Nou, ik weet mijn het. mijn favoriete Ach. Kamerlid. een van de, maar ze gaat redactie. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Dat allemaal zometeen. Jolande Sap heeft gewonnen. En ook veel visnieuws. Het eerste vaatje met haring is geveld. 50.000, 60 60.000 euro is wel normaal. Maar dit had ik helemaal niet verwacht. Het was echt... Ongelooflijk spannend. Ja, en natuurlijk hele royale bieders. Ja, hoeveel ervoor betaald, betaald is, dat hoor je zo meteen na 9 uur. Dank u Goedenavond. Goedenavond, ja, ernstigere zaken nu. Want Joris Matthijssen, we hoorden het net al in het nieuws... mist zaterdag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK tegen Denemarken. Hij herstelt langzamer dan verwacht van zijn hamstringblessure. De bondscoach Bert van Marwijk hoopt dat Matthijssen op tijd fit is voor het tweede duel tegen Duitsland, maar hij sluit ook niet uit... dat hij een vervanger moet oproepen. Later daarover meer. De Sloveen Skomina is aangewezen als scheidsrechter... voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Denemarken. Aftrap zaterdag om zes uur in Garkov in Oekraïne. Tennis dan. Bij de Open Franse tenniskampioenschappen... staan vandaag de laatste twee kwartfinales op het programma. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Marcella Mesker kijkt daar uh, naar voor ons. Marcella, uh, goedenavond. Oh, ja. Eén wedstrijd is nog bezig, hè. Eerst maar even daarover te beginnen... Ferrer tegen Murray. Kunnen ja. we de afloop live meemaken nu? Bijna. Ja, ja, het is uh, bijna afgelopen. Alhoewel het maar uh, één break uh, is in de vierde set. Het is uh, David Ferrer die met twee sets tegen één voorstaat. En in de vierde set leidt met 5-2 tegen Andy Murray. Um, ja, moet je dat een verrassing noemen? Ik weet het niet. Murray, nummer 4, Ferrer, nummer 6. En we weten dat Ferrer natuurlijk steen goed is op Greffel. Van de negen keer dat ze speelden, won Murray vijf keer. Maar de enige drie keer op Greffel, die gingen weer allemaal makkelijk naar Ferrer. Dus het is niet zo verrassend als Ferrer dit uh, dadelijk gaat winnen. Murray moet dadelijk nog serveren. Dus kan 5-3 worden. En daarna kan Ferrer het uitserveren. Uh, dus ik weet niet of we het gaan meemaken. Maar het ziet er wel naar uit. En in feite is ook Ferrer tot nu toe de beter gebleken wedstrijd. Uh, beter gebleke Speler van deze wedstrijd. Dus dat zit erin dat, uh, dat Ferrer dat uh, eruit gaat trekken. En als hij wint, dan speelt hij in de halve finale tegen zijn landgenoot Rafael Nadal. Die plaatsen zich ten koste van Nicolas Almagro. Weer in drie sets, weer eigenlijk makkelijker. Is Nadal nog steeds in die enorme bloedvorm? Ja, ehm... Um... Als je Nadal dit jaar 2012 vergelijkt met 2011, is het toch een wereld van verschil. Vorig jaar werd hij natuurlijk toch uh, van zijn troon gestoten door Novak Djokovic. He, zijn nummer één positie verloor hij. Um, hij verloor uh, zes keer in de finale van Novak Djokovic. Hij werd geklopt op het uh, geliefkoosde uh, gravel bij een aantal toernooien door Djokovic. Dus uh, dat knaagde aan hem, dat zag je ook het hele seizoen. Dit jaar, eigenlijk sinds de Australian Open... Uh, weliswaar verloor hij in die hele prachtige finale... van Novak Djokovic van bijna zes uur. Maar hij zat er heel dichtbij. En, en ik denk dat hij daar weer het geloof uit heeft gehaald... dat hij toch uh, van Djokovic kan winnen. Want uh, ja, toen het gravelseizoen één keer begon hier in, uh, in mei... Ja, was het Nadal weer beter dan ooit. En die lijkt hier echt op zijn zevende titel af te stevenen. Almagro niet slecht, hoor. Tijbreek je eerste set, daarna makkelijk voor Nadal. En dan speelt Almagro misschien een van zijn betere wedstrijden van het seizoen. En dan gaat hij er toch in straight sets af? Het zegt wel wat over de vorm waarin Nadal dit jaar op Roland Garros verkeert. En dan de wedstrijden bij de vrouwen. Daar hebben we de Russische Maria Sharapova en Petra Kvitova uit Tsjechië zich geplaatst voor de halve finale. Dat is volgens de wereldranglijst als verwacht. Hadden zij het moeilijk in hun wedstrijden? Nou, Sharapova niet. Die speelde tegen, die speelde uit Estland, Kaya Kanepi, die Aranska Rus uit het toernooi sloeg. Nou, zijn we onmakkelijk in twee sets. Sterke returns, heel veel winnende forehands. Korte rallies. Er was eigenlijk aan die partij niet heel veel aan, omdat Kanepi maar niet uh, ja, in de wedstrijd kon kopen. Sharapova toch te veel power. En die dwong uh, ja, fout na fout af bij uh, Kanepi. Dus Sharapova met glans door. Kan je niet helemaal zeggen van Petra Kvitova... de Tsjechische linkshandige wimbledon winnares van vorig jaar. Zij speelde tegen een verrassende kwartfinaliste. Uh, Shvedova, een uh, leuke speelster, geboren in Rusland. Nou, komt dan uit voor Kazachstan. Maar die had zich via het kwalificatietoernooi gespeeld. Dus die was bezig aan de achtste wedstrijd hier. En dat betekende toch wel dat je... Uh, ...merkte in de derde set dat ze moe werd. Sveidova stond 4-2 voor in die derde set... ...maar uiteindelijk was het Kvitova die met 6-4 won. Dus een beetje met de hakken over de sloot won de Tsjechische. En dat wordt natuurlijk een mooie ontmoeting... ...in de halve finale tegen Sharapova. Marcela Meske vanuit Parijs. Dankjewel. En wel aan woorden later de afloop van de wedstrijd... ...tussen Murray en Ferrer. Minder dan twee maanden voor het begin van de Olympische Spelen in Londen... ...heeft de Nederlandse roeibond de Italiaan Antonio Maro Giovanni... ...uit zijn functie als hoofdcoach van de Holland 8 gezet. De samenwerking tussen de coach en de roeiers, was volgens de bond niet optimaal. Men valt nu terug op de ervaren René Meinders. Hij maakte het traject naar Londen af. In 1996 leidde Meinders de Holland 8 naar Olympisch Goud. Dat was het om 10 uur langs de lijn meer over de tennis... meer ook over Joris Matthijssen. En dan is ook de gast in de studio de maker... van de aflevering van Andere Tijden Sport van morgenavond... over het perestrojka-team van 1988 dat de EK-finale verloor van Nederland. Ah, maar wordt het nou Vlaar of Bauma? Ja, dat kan je wel zeggen, dat doen we pas om tien uur. Ik maar denk Vlaar en ik hoop Boma. Ja? Ja. Ah. Vlaar is de slager. Maar ja, Boma hè? kan ook nog links back, hè? En dan, uh, Dus het is ook voor de links positie nog weer spannend wat er nu gebeurd is. Dus het kan alle kanten op. Maar Van Marwijk luisteren niet naar jou. Nee, als ik Van Marwijk was, dan zou ik Hetviges Maduro terughalen bij de groep. Kan dat nog? En die opstellen. Nee. Ja, dat mag hij mag nog iemand oproepen. Ja, oh ja. Dat mag tot vlak voor de eerste wedstrijd. Dat allemaal dus, om tien uur. Ja. Goed, Herrie Schut, dankjewel. Hoi. Radio 1 wel. Today. Hoe moet het nou verder met Tovik Dibi? Vanmiddag dus werd Jolando Sap met een overweldigende meerderheid gekozen... tot lijsttrekker van GroenLinks. Ja, en Tovik moest stellen met een magere 12% van de stemmen. Er zijn maar weinig mensen die Tovik als lijsttrekker wilden. De leden hebben nu voor één kandidaat gekozen. Uh, dat is een duidelijk signaal, ook richting mij. Ik zal proberen met mijn verhaal dat aan te vullen en dienstbaar te zijn aan de partij en de nieuwe leider. Dibi op nummer twee. Wat mij betreft wel, ja. <laughs> Siewert van Linden is onze politieke man. Sierbert, goedenavond. Hey, goedenavond Willemijn. Ja, ik weet het niet hoor. Tof ik op nummer twee. Wat denk jij? Uh, nou, dan moet hij wel gekozen worden op uh, nummer twee. Uh, ik had vandaag een beetje even zitten peilen bij wat mensen uit de GroenLinks-organisatie... en daar ging toch wel een beetje het gerucht rond dat... Uh, hij uh, waarschijnlijk wel op een verkiesbare plek wordt gezet, maar niet heel erg hoog. En ja, dan ligt het eraan aan zijn eigen campagne die hij vervolgens moet voeren richting het congres. Of hij op nummer twee uh, terecht gaat komen. Dus op welke plek uh, denk je dan? Nou ja, er gaan dus wel wat geruchten rond. dat, dat uh, Hij heeft al zo rond een plek of tien of zo. Hè, tien, vijftien er terecht zou komen. Net wel, net niet verkiesbaar. Ze kunnen eigenlijk ook niet om hem heen. Maar we hebben de afgelopen weken toch ook wel wat ervaringen met hem. Uh, maar ja. ja, je kunt hem niet totaal negeren. Je kunt hem waarschijnlijk ook niet op nummer 2 zetten. Want ja, als Sap dan opeens wegvalt bij uh, een groot verkiezingsverlies, dan wordt hij het alsnog. Terwijl ja. ze eigenlijk gezegd hebben dat hij ongeschikt is. Dus dat is een beetje ja. een Duivels dilemma. Uh, maar uiteindelijk gaat het congres er gewoon over. En dan het zal blijken hoe populair die is bij de leden als nummer twee en ja. niet als nummer één. Maar ja, de congres gaat erover, maar daarvoor, een week daarvoor geloof ik, presenteert de kandidatencommissie een conceptlijst. Um, yes. En dat is diezelfde kandidatencommissie die wie die, die niet geschikt achter. Voor dus, ja. partijleiderschap, hè? Dus dat zegt natuurlijk dat ze ongeschikt achten voor nummer twee. Maar je moet altijd in je achterhoofd houden um, dat uh, Jeroen de Sap nu wel echt een grote winst heeft geboekt. Ze is zelfverzekerd, ze heeft een flinke meerderheid van de leden achter zich. Dus ze heeft een nieuwe kop, ze ziet er goed uit, heeft een goed uh, praatje. Uh, maar dat betekent ook dat het nog wel eens kan terugslaan als het ver verlies uh, bij de verkiezingen groter is dan, uh, dan toch verwacht. Want ja, ja dan uh, heeft iedereen zich er wel achter gezet. Uh, en dan moet je dus wel goed al gaan nadenken over nummer twee. En oh. ja, dan is het toch echt de vraag over die niet op twee komt. Maar jij zegt, je hebt vanmiddag wat mensen gesproken binnen GroenLinks. Um, ja. En dan zeg je, ja, waarschijnlijk verkiesbare plaats met 10, 15. Maar ja, ik geloof dat ze nu wat op dramatisch vier zetels in de peiling staan. Dus daar heeft hij ook helemaal geen bal aan. Maar even eerlijk, ze zijn toch wel klaar met Dibi, denk ik? Uh, er zijn zeker mensen klaar met uh, Dibi. Ik denk dat Dibi zelf ook al klaar is met een aantal mensen. Maar die strijdbijl uh, uh, is in ieder geval begraven nu. Daar gaan ze niet meer verder op in. Uh, die partij is kapot genoeg uh, gemaakt. Um, maar nogmaals, hij was gewoon een prima Kamerlid... maar ze vonden hem ongeschikt voor het partijleiderschap. En dat maakt dit tot een heel moeilijk uh, iets. Want ja, eigenlijk... Um, ja, een normale kiezer snapt nu niet meer waarom hij nu wel opeens wel geschikt of niet geschikt meer zou zijn. Nee. En ja, waar moet je hem dan neerzetten? Ja, dus jij denkt ergens op 10-15 zoiets? Nou ja, dat. Is... Ja, wat ik er persoonlijk van denk, dat, dat weet ik niet. Maar wat ik dus hoor, is dat dat, uh, ja. uh, dat, dat scenario wel, uh, wel degelijk binnen die partij rondgaat als een gerucht. En nog even, als je hebt, het hebt over ze is met 84% van de stemmen gekozen, Sap. Um, mm. Er is natuurlijk heel veel gedoe over, is het nou goed of slecht voor, voor de partij? Je zou kunnen zeggen slecht, want ze zijn nog nooit zo laag in de, in de peilingen, hebben ze gestaan. Aan de andere kant, ze heeft zo ongelooflijk overtuigend gewonnen... Um, dat dit juist weer heel goed is voor haar, toch? Ik bedoel, zij is nu toch wel... Echt keihard de ondertwiste leider. Nou ja, het is inderdaad misschien net als een bokser in een boksring. Uh, Jolande Sap heeft zich al een beetje kunnen warm uh, meppen. Uh, zit er goed in, zit lekker in de vel. Ik weet niet of je dat op de televisie hebt gezien, maar hij heeft ook een uh, beetje nieuw uiterlijk. Wat, wat frisheid zit erin, zelfverzekerd. Uh, iets wat er wel een beetje aan nog heeft ontbroken. Dus voor haar is het een ideale campagne start. Uh, en ja, wat dat betreft is dat dus heel goed. Uh, maar ja nogmaals, dan moet het ook wel richting zetels vertaald gaan worden. En gaat daar een hele grote spanning tussen zitten dat, dat Johan de Sap met grote cijfers wint... maar uiteindelijk een, een grote verkiezingsnederlaag uh, gaat leiden... Dat nu nog veel te vroeg is om dat te noemen... maar uh, ja, dan, dan, dan kan het nog heel veel een keer terugslaan. hoor. Het is nu voor de campagne goed, maar of Sap hiermee definitief gered is... Als de uitslag heel slecht is, dan, dan is je, moet ze onbetwist weg, kan je zeggen. Ja, nou ja, en dan is, is ook wel duidelijk dat, uh, dat er een groot kloof zit tussen leden en, uh, en de kiezer. Ah, de kiezer ja. Even tot slot, maar, uh, even ja. tot slot het, niet onbelangrijk, Sabine Uitslag, wel het lekkerste wijf van de Kamer, die gaat weg sinds vandaag. Wie moet dan die rol overnemen? <laughs> ja, Marianne Thieme mag ik dan natuurlijk niet noemen voor jou. Uh, oh, nou ja, dat zou, zou ik niet gelijk uh, aan denken, uh, nee. Wie echt wel inhoudelijk goed is en... Nee, we en, hebben uh, het over het, het lekkerste die wij... Wie de uitslagachtig eruit ziet, is bijvoorbeeld Ike Is Een nieuwe <laughs> kamerlid Teuling. waarschijnlijk voor de SP die er komt. Onthoud daar. Ike Teuling. goed. Inhoudelijk en lekker. Die onthouden we. Siewer, dankjewel. Hoi, hoi. Orchestra at the Mushroom Cloud. Willemijn Veenhoven. Ja, een beetje paniek vanmiddag bij BNN. Luc en ik die moeten de, de BNN-pool nog invullen. Het is natuurlijk altijd gedoe en dan vraag je wat mensen om advies en die zeggen allemaal wat anders. Dus dachten wij, als we die pool nou eens even op een hele andere manier gaan aanpakken. En dat doen we, of doe ik dan met behulp van Simon Cooper, een medeschrijver van het boek Dure Spitsen scoren niet. En hij kijkt naar voetbal vanuit de wetenschap en dan vergelijkt hij um, voetbalprestaties met economische en sociale factoren in een land. Nou, wat is er nou betrouwbaarder dan de wetenschap, zou je denken. Dus Simon, die kan het vertellen. Simon, goedenavond. Goedenavond. Even, even bij het begin beginnen. Um, um, dat boek is, jullie hebben op basis van inkomen, voetbalervaring en inwonersaantal een soort index gemaakt, waarlangs je dan de landen kunt leggen. Als je nou naar die index kijkt, wie is dan dé topfavoriet? Nou, dat zou Duitsland moeten zijn, want het is een uh, heel groot land. Het is een rijk land en ze hebben heel veel voetbalervaring. Ze spelen al 100 jaar uh, internationaal voetbal. Grootland, maar, veel iemand, ja. Is het niet. Nee, zo makkelijk is het allemaal niet. Maar goed, um, Duitsland uh, kan ik dus in ieder geval in mijn polsje als winnaar neerzetten, toch? Alvast. Uh, zou ik niet doen, want uh, bij het Europese kampioenschap het is zo'n kort toernooi dat toeval een hele grote rol speelt, veel meer dan bij een uh, WK of een normale competitie. Dus uh, toeval regeert. En daarom kan een land als Denemarken of Griekenland ook Europees kampioen worden. Ja, want jij zegt dus eigenlijk zou het moeten gaan om, om, om een groot land met veel inwoners. Om, om een rijk land en een land met voetbalervaring. Um, maar toeval is niet uitgesloten. Want als je even kijkt natuurlijk naar Nederland, maar een piepplein landje. Um, hoe kan het, als je naar jouw uh, index kijkt, dat wij het zo ontzettend goed doen heel vaak? Nou, die index uh, ligt... Vast hoe goed elk land het zal doen, want sommige landen presteren boven hun kunnen, zoals Nederland of Portugal, mm -hmm. en andere landen als Rusland of de VS presteren onder hun kunnen. En dan is de vraag waarom presteert Nederland als klein landje toch zo goed? En ja. volgens mij is dat omdat Nederland midden in de kennisnetwerken van Europa zit. Dus wij wisselen heel veel kennis uit, voetbalkennis, met landen als Duitsland of Frankrijk of Italië of Engeland. Dus als zij iets uh, vinden, dan uh, begrijpen wij dat heel snel en gaan wij dat zelf een beetje toepassen. Dus Nederland is een, uh, een kennisland in het ja, voetbal. Ja. Vo dus we zijn in de hele wereld een kennisland, maar ook op het gebied van voetbal. Dus wat is dan een specifieke voetbalkennis waar wij beter van worden? Waar heb, je het, waar heb je het dan over? Nou, Johan Cruijff is de uitvinder van het Nederlandse voetbal. En hij was de man die zei, uh, voetbal is een spel in de ruimte. Het is een soort dans in de ruimte. En het belangrijkste in het voetbal is, is de paas. Waar leg je de paas neer? En Cruijff heeft zijn leven een beetje gewijd aan... Een studie van de Paas heeft dat ook naar Spanje uitgevoerd, want Spanje kwam ook bij de Europese kennisnetwerken. En zo kon het zijn dat Spanje Nederland versloeg in de WK-finale met een beetje Nederlands voetbal, dat ze van Kruijf hadden geleerd. We hebben dus ons eigen kennis... graf gegraven eigenlijk. Ja, precies, en dat doet Nederland nog steeds, want het exporteert steeds kennis naar de nieuwe landen. Zo ja. krijg je nu Rusland met een Nederlandse trainer op het EK. Dus je zou zeggen: een van de geheimen van ons kleine landje is, is kennis. Um, dus het, eigenlijk geheim, het, geheim. Het, het geheim. Dus we zouden eigenlijk dan geen Nederlandse trainers meer in het buitenland moeten laten werken. Ja, je zou die advocaat of gezinning moeten verbieden in het buitenland te gaan werken. Want zo uh, verkoop je kennis <laughs> voor geld, voor oliedollars. Ja, maar de, de, de, de, zo zie jij het echt? Ik bedoel, dat, dat, of dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Door de, het, het spreiden van onze Nederlandse kennis worden andere landen beter. Um, ja, je andere landen, die, die periferielanden, die gaan uh, trainers uit Nederland, Duitsland, Italië inhuren. Zo komt Ierland op het EK met een Italiaanse trainer. Omdat wij toch een beetje de landen zijn die het moderne voetbal hebben uitgevonden. En uh, Nederland voetbalt ook nog eens slimmer dan Brazilië, bijvoorbeeld. He, de Braziliaanse spelers zijn. Man voor man misschien beter, maar, maar wij zijn slimmer. Ja, kijk, dat is heel belangrijk. Dus, een ander uh, punt wat jij zegt, wat toch ook echt een rol speelt, is rijkdom. Uh, als je het daarover hebt, dan zou je denken dat die derde poolwedstrijd tegen Portugal gaan we natuurlijk makkelijk winnen, want Portugal is bijna failliet. Uh, ja, dat klopt. Uh, en ik denk ook dat Nederland gaat winnen. Het enige, het vervelende is dat Portugal ontzettend overpresteert. Want het is een klein landje van nog geen 10 miljoen inwoners. Ze zijn inderdaad niet rijk, armste land van West-Europa. En uh, toch doen ze het ontzettend goed. En dat komt volgens mij ook omdat ze... Ja, voetballers uh, uit Brazilië halen, die ze soms ook naturaliseren en ook vooral uh, kennis met Brazilië uitwisselen. Dus Portugal zit in dat Aha, andere netwerk, waar wij helemaal niet in zitten. Want in Nederland weet je natuurlijk bijna niemand wat, uh, wat er in Brazilië en Argentinië bekoksoofd wordt. En als je dan nou kijkt naar Griekenland, bedoel, hebben die wel last van het feit dat ze echt, echt bijna failliet zijn? Volgens voor mij is dat in Europa minder belangrijk, want het belangrijkste voor zo'n ploeg op dit moment is dat ze een trainingskamp kunnen betalen, dat ze in een lekker hotel zitten, dat er genoeg assistenten rondlopen en dat is nu allemaal wel het geval. Wat we in het boek wel hebben aangetoond is dat Brazilië tijdens economische crisissen slechter, dat het nationale team dan slechter presteert. En dat komt volgens mij door organisatieproblemen, dan is er geen geld voor een goed hotel, dan wordt er ruzie gemaakt over premies. Maar in Europese landen is dat tot dusverre nooit aan de orde geweest, maar ja, dit is dan ook de eerste crisis die we in decennia hebben gezien. Ja, dus misschien werkt het nog door, bedoel je? Je uh, weet. Misschien is het bij de Grieken inderdaad zelfs in het voetbalteam een rotzootje. Ze kunnen amper atleten naar de Olympische Spelen in Londen sturen. Dus uh, het bijt wel diep in de sport daar. Oké, okay, dan nog even een ander belangrijk punt uit je boek, namelijk de titel. Nou, dure spitsen scoren niet. Um, wij hebben natuurlijk Robin van Persie. Nou, ik weet niet hoe duur, maar volgens mij waanzinnig duur. Uh, die kan ik dus uit de pool laten, daar wordt helemaal niks met hem? Nou, hij, uh, hij kostte Arsenal heel weinig. Omdat Feyenoord zo dom is geweest om, uh, om Van Persie voor een vriendenprijsje aan Arsenal te verkopen destijds. Maar wat heel belangrijk dus gaat is... We zijn dat heel erg scoren. Uh, wat heel belangrijk is, is de factor vermoeidheid. En wat je in voorgaande toernooien hebt gezien... is dat spelers in het heel seizoen in Engeland hebben gevoetbald, zoals Van Persie. Dat is toch de meest vermoeiende competitie. En die spelers die worden echt uitgeknepen als een citroen. En die zijn vaak helemaal op. Dat zag je ook bij het WK, waar Van Persie uh, onder zijn kunnen presteerden. Dus uh, voetballen in Engeland is een streepje tegen voor een voetballer op een EK. Oké, okay, dus in een bnm pool van nou, welke pool dan ook, geen Engelse topscore invullen. Dat uh, zou ik niet doen, hè? Nee. Op basis van jouw berekeningen, um, ja, er is weinig over te zeggen. Want uh, ik bedoel, Jouw index, Grootland, Rijk en voetbalervaring, zijn heel veel uitzonderingen op. Ja. Wat is die ene, uh, die ene zekerheid? Nou, de zekerheid is dat dit het toernooi van de toeval is. <laughs> okay, dus met andere woorden, wat ik zou doen, wat ik zelf ga doen, ja. is ik ga op landen inleggen waar, je, uh, waar niemand verwacht dat ze winnen, dus dat je heel veel uitbetaald krijgt. Als je 1 euro op Ierland of Griekenland inzet bij de Engelse bookmakers, en die, die mensen worden per ongeluk kampioen, wat heel goed kan, dan krijg ja. je 100 euro uitbetaald. Nou, dat dus, hebben we eerder gezien met Griekenland. Ja, allemaal. precies. En niemand heeft toen op Griekenland gewet, echt twee mensen in Europa hebben destijds op Griekenland gewet. Nou, die mensen die, die waren de rest van hun leven tevreden. Dus ik denk dat, dat we de, de factor toeval een hele grote rol moeten toekennen... en daarom op kleine landjes uh, inzetten. Bij en deze? Ook, uh, Griekenland? En? En thuisvoordeel, en thuisvoordeel. Uh, thuisvoordeel. Oh. is 0,6 goals per wedstrijd waard, mensen. Ik heb het allemaal genoteerd en ik ga het invullen. Griekenland in ieder geval. samen, Kuber, dankjewel. Dankjewel. Joris Kreugel gaat vandaag langs Kakju. En als jullie denken, wat een raar stemmetje heeft die man, dat klopt. Dit, dit is vervormd. Kakju wil namelijk zijn identiteit niet prijsgeven. Goed zo kakkieuw? Ja, dat is een mooie foto. Je hebt je mond open, dan kan ik een mooie tekstblond bijzetten. je mobiele telefoon heb je een foto van mij gemaakt, ik met mijn microfoon. Ja. Het liefst was ik natuurlijk met jou erop gegaan, maar ja, dat gaat dus niet. Wat ik het wel leuk vind dat mensen een soort van. Uh, zich gewoon net het afvragen van wie ik eigenlijk ben. Een soort mysterieus persoon ben ik. En dat is ook wel een beetje de kracht van, uh, van wie ik ben, denk ik. Of ook niet per se echt met mijn uh, hele identiteit op internet. Want ik heb nu al best wel mensen die me net het lastig vallen met andere dingen. Een soort van stalkers. Wat krijg je dan voor uh, tweets binnen of via Facebook? Nou, ik krijg echt uh, iets van 100 mailtjes per dag van vrouwen. Die allemaal dingen van me willen. En wat willen die vrouwen dan van je? Seks. Dat is een kakhiel eigenlijk. Dat is een oud Hollands geldwoord En dat betekent zoiets als schooier. Je hebt bijna 9000 volgers op Twitter. Ja. En 18.000 op Facebook. En wat doe je? Wat ik doe, ja. Ik doe eigenlijk heel weinig. Ik maak uh, tekstballonnen bij een foto. En dat uh, zet ik dan op mijn Facebook. Wel een van de eerste die ik ooit gemaakt heb. Waar echt, uh, die alle mensen ook het grappigst vinden. Die vind ik zelf ook wel goed eigenlijk. Het is met twee oma's die pannenkoek aan het eten zijn in een restaurant. En dan zegt die vrouw uh, links, zegt, wat een heerlijke pannenkoeken zeg. En die andere zegt dan, je moet je bek dicht houden, Dini. Ik zeg maar, als ik altijd met mijn oma of met mijn familie dat soort uitstapjes heb. Dan soms denk ik dat gewoon, weet je wel. Vroeger dacht ik ook altijd dit soort dingen. En dat is ook een van de redenen waarom ik kak begon ben begonnen eigenlijk. Gewoon dingen die je eigenlijk in het echt niet zegt. Die je dan wel in een plaatje gewoon uh, verwerkt. En waar mensen zich ook in herkennen. Heel veel mensen vinden dit leuk volgens mij, omdat ze het zelf ook altijd denken. Wat dat betreft is dit wel een goede uitlaatklep. Maar waar haal je die foto's vandaan ook allemaal? Want hier zitten dan vier dametjes, uh, ja, echt van die uh, 60, 70-jarige vrouwen, een pannenkoekje te eten. Ja, je moet gewoon heel goed zoeken en dan uh, de juiste zoektermen gebruiken op Google. Dan kom je er wel. Maar je maakt nooit zelf eigenlijk foto's? Nee. Maar hoe ben je erbij gekomen eigenlijk om dit te gaan doen? Nou, ik ben dus op een forum in 2005 ben ik uh, begonnen. Hiphop in je een hiphop forum. Uh, daar was een, een thread, heet dat, een topic. Waar, je, waar mensen werden opgeroepen om grappige bijschriften voor een foto te bedenken. En daar deed ik toen aan mee. En toen merkte ik dat heel veel mensen dingen die ik maakte heel grappig vonden. Dus dat werkte wel stimulerend om dan door te gaan. En toen ben ik, uh, ik had zoveel foto's op een gegeven moment dat ik mijn eigen site ben begonnen, kakiel.nl. Op een gegeven moment was ik daar de inlogcode voor kwijt, dus toen uh, kon ik er niet meer op. Dus toen ben ik maar op Facebook gaan zitten. En vanaf daar is het zeg maar echt uh, geëxplodeerd. is dus een soort van olievlek is het uitgegroeid. Er kwamen steeds meer mensen bij en uh, toen is het echt snel gegaan. Want hier ben je toch niet alleen maar mee bezig. Wat doe je dan normaal in het dagelijks leven? Uh, ik, ben, uh, ik werk bij een reclamebureau. Ik ben uh, copywriter, zoals dat ze zo mooi heet. Van de week kwam er ook weer een foto voorbij uh, met Edwin van der Saar, de oud-doelman <laughs> van Oranje. Ja. Het is al een hele oude foto, maar ik vond het echt geweldig. Die staat dan ergens in de supermarkt met een telefoon in zijn hand. En dan er wordt er geroepen hallo. Ja, hallo hier met uh, Edwin van der Spar. Het is super flauw, maar ik vind het echt waanzinnig goed verzonnen. Dat hoofd is erop gefotoshopt sowieso. En dat is eigenlijk een ander project wat ik ook nog deed. Dat heet Sybrands Woordgrappen. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is ook een Facebookpagina die ik had. En dat is alleen maar woordgrappen met namen en daar dan dat soort dingen mee maken. En uh, Anne-Frank de Boer. En dan Frank de Boer met het hoofd van Anne-Frank erop. Gewoon dat soort grappen. <laughs> maar wat voor reacties krijg je daar dan op? Anne-Frank de Boer. En briljant. Maar ook geen kwaaie reacties? <laughs> nee, ik heb nooit echt dat, dat ik te ver ga. Ik wil altijd gewoon meer wat, uh, ja, wat in mijn hoofd zit en wat vrijere dingen. Ik, ik ben niet bezig met uh, dat ik echt uh, een statement wil maken of zo. Met, uh, met een plaatje. Zoals cartoonisten dat vaak wel hebben. Een heleboel mensen vinden het leuk, maar je doet het nu via Facebook. Dus iedereen kan het ook uh, bekijken. Maar wil je er niet wat meer mee gaan doen? Op de manier waarop ik nu bezig ben, zonder concessies te doen of zo, als ik daar gewoon mijn geld mee kan verdienen. Dan zou ik het heel tof vinden. Maar er komen ook steeds, de laatste tijd wel veel mensen naar me toe met uh, opdrachtjes en, uh, en voorstellen. Ook voor tv-formats en dat soort dingen. Ik ben wel uh, bezig al om een beetje, uh, daar wat verder in te gaan. Dat zit je nou te lachen, lukt. Het plaatje van Joris van Kakkiel. Het is heel grappig op onze Twitter.com/slash biernintoday. Super <lacht> Het is echt heel grappig. En zometeen Simone. Daar zo ben ik zo blij mee. Ze komen net binnen, de Kik. Ja. En. En. en straks tegen Denemarken samen we er allemaal. Wat voor Nederlandse elftal gaan we zien? De shirtjes zijn gewassen. Dat wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen, die zijn toch bang van het Nederlandse elftal. Zaterdag om 6 uur vanuit Kharkov in Oekraïne de eerste EK-wedstrijd voor de Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker. Radio 1 Sportzomer met Nederland-Denemarken. En is dit mooi? Ja, dat is mooi! Zaterdag om 6 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn nieuwe tijden. Hollen, stilstaan, dan weer doorgaan.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 Jullie en augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek... tijdens de Robeco Zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op robecozomerconcerten.nl. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. bruinzeelparketnl slash monta. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl... en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.